amper Ampersen met het NOS-journaal. Bij het parlementsgebouw in Londen... hebben duizenden mensen om 12 uur het officiële Brexit-moment gevierd. De Britten stapten om middernacht na 47 jaar uit de Europese Unie. In een toespraak noemde premier Johnson de Brexit geen eind, maar een begin. Ook stond hij stil bij een deel van de bevolking dat de Brexit niet ziet zitten. Volgens hem zijn er veel mensen met een gevoel van angst en verlies. Tot 31 december verandert er vrijwel niets door de Brexit... De komende maanden onderhandelen Londen en Brussel over een handelsverdrag. En tot eind van het jaar gelden de huidige regels. De Verenigde Staten nemen extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf morgen mogen nog maar op zeven vliegvelden vluchten vanuit China binnenkomen. Elke Amerikaan die uit China komt wordt gecontroleerd. En Amerikanen die in de Chinese provincie Hubei zijn geweest... moeten bij terugkomst verplicht twee weken in quarantaine. Het aantal doden als gevolg van het coronavirus is in China opgelopen tot 259. Bijna 12.000 mensen zijn nu besmet. Het UMC Utrecht heeft bij de inspectie een verzoek ingediend... om kinderen met de zeldzame spierziekte SMA te laten behandelen... met een nog niet goedgekeurd medicijn. De fabrikant van het medicijn van bijna 2 miljoen euro... verloot het middel internationaal onder 100 kinderen. Door de aanvraag van het Utrechtse ziekenhuis... kunnen Nederlandse ouders ook meedoen aan de loting. Tijdens de winterse transferperiode hebben 148 voetballers... de overstap gemaakt van of naar een Nederlandse club. Dat is er één minder dan in de vorige winterperiode, heeft de KNVB bekendgemaakt. Tot middernacht konden spelers de overstap maken. De laatste voetballer die naar een andere club ging was Kai Sierhuis... die even na 11 uur officieel overstapte van Ajax naar het Franse stad Reims. Het weer, de komende uren regenachtig en niet kouder dan een graad of tien... Overdag eerst vrijwel overal regen, later op de meeste plaatsen droog. Met middags in het westen ook kans op wat zon. Het blijft zacht met maximaal rond 11 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Tot zover. Het ritme van ZFM. -M. -M. Via de kabel op 104.5.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 De laatste voetballer die naar een andere club ging was Kai Sierhuis... die even na 11 uur officieel overstapte van Ajax naar het Franse Stad Reims. Het weer, de komende uren regenachtig en niet kouder dan een graad of 10. Overdag eerst vrijwel overal regen, later op de meeste plaatsen droog... met smiddags in het westen ook kans op wat zon. Het blijft zacht met maxima rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Mensen van buiten Amerika die onlangs in China zijn geweest, mogen de VS helemaal niet meer in. In China is het aantal doden als gevolg van het coronavirus volgens de Chinese gezondheidsautoriteit opgelopen naar. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.